Nou, ik wil het hebben over de profeet Elia. Hele bekende profeet. Waarschijnlijk de geschiedenis ook wel. Elia, zijn naam betekent mijn god is Jahweh, was een afstammeling van Manasseh via Gilead. Dus Gilead is een van zijn uh, voorvaders zeg maar. Hij was profeet tijdens de regering van koning Agab. Dus 870 tot 851 voor Christus. En koning Agasha, 851 tot 850 voor Christus. Die heeft nog heel even geregeerd. En die regeerde over het koninkrijk Israël, dus het noordelijke koninkrijk, na de scheiding van Juda en, uh, en Israël. Nou, dan praat je dus over dit gebied. Hè? Juda is dit onderste gebied en Ephraim is eigenlijk dus dit hele gebied met de over streken erbij. En hij kwam, even kijken, ergens hier vandaan. Maar goed, oh, dat zien we straks op een ander... En Elia de Tisbiet, hij kwam met Tisbe uit de inwoners van Gilead, zei tegen Agab. En dat zijn zulke sterke woorden, hè, dat is ongelooflijk. Hè, dat je dus zo, als een koning, dat heeft verschrikkelijk veel macht. En dan toch voor de koning gaan staan en dan zeggen: Zo zegt Yahweh, de God van Israël. is zo waar Yahweh, de God van Israël, leeft. Voor wiens aangezicht ik sta: Er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Hè, je zegt niet op Yahweh's woord. Dat vind ik zo verband, hè, van dat hij zo overtuigd is dat hij spreekt in de naam van Yahweh. Dat hij zegt, moest luisteren, er zal geen regen, hè, en zelfs geen dauw komen, totdat ik het zeg. En dat wordt ook nog bevestigd, hè, de Paulus haalt dat ook nog een keer aan. Nee, in Hebreeën 11, moest luisteren van, Elia had zoveel geloof dat er op zijn woord en het regende niet voor zoveel tijd. Daarna kwam het woord van Java tot hem, dus tot Elia. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de Bekrit... die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. Blijkbaar was Agrab toch niet zo onder de indruk... en wilde hij dus Elia wat aandoen. Dus God zegt tegen Elia, maak dat je wegkomt, verberg je daar zo aan de Bekrit. Zo aan de overzijde van de Jordaan. Hier is Tisbe, waar hij vandaan komt... En hier is de Bekrit. Die stroomt hier uit de zijrivier van de Jordaan. Zij stroomt in de Jordaan. En een klein riviertje, zeg maar, die dus, uh... maar wel in bergachtig gebied. En dan zegt God tegen hem: Ik heb de Raven geboden om jou te onderhouden. De Raven. Nou, die brengen hem vlees en brood. Maar Raven, dat zijn gewoon roofdieren. Raven eten zelf ook vlees. Dus dat is zo opmerkelijk dat hij die dus dieren tegen hun natuur in dat te zorgen voor een profeet. Nou, dan word je echt uit de hand van God je gevoed. Dat kun je niet anders zeggen. Dan word je echt vanuit de hemel. Ze komen aanvliegen met stukjes vlees en met stukken brood. En hij kan uit die beek aan die drinken. Maar het voedsel krijgt hij gewoon uit de hand van de Heer. Via die raven. Nou, hij doet dat hij gaat, Kun je ineens luisteren. Hij woont daar bij de bekrit. Hij wordt daar gevoed. Maar tot zijn grote verbazing droogt op een gegeven moment die rivier uit. Die hongersnood die er is, die gaat door. Er valt geen regen, er komt geen dauw. En zo, hij wordt dus uh, hey, morgens brood en vlees en s'avonds brood en vlees. Dus twee keer op een dag wordt hij gevoed. Ja, en af hoe lang hij daar gezeten heeft weten we niet. Ja. Staat er niet, maar hij heeft er wel een hele poos gezeten. En dan ineens merkt hij van die beek droogt uit. Ja, dan heb je geen water. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om te overleven. Want als er geen water is, kun je wel een tijd zonder brood en vlees. Maar zonder water wordt het wel heel erg moeilijk. En toen kwam het woord van Javen nog een keer tot hem. En die zegt, nou, nu moet je weer op pad. Sta op, ga naar Zafat. Wat dan Sidon behoort. En dat is dan zeg maar een, een land wat boven Israël ligt. En woon daar. Ik heb een weduwe, zegt hij. Dat is helemaal hierboven, Zafat. Klein plekje. Dus dat is een behoorlijke reis, he, vanaf hier helemaal daar naartoe. Dat zal ook best wel een beetje links zijn geweest, want Agaf was op zoek naar hem. He? Dus hij moest wel door het hele gebied moest hij trekken om dus naar Zafat te gaan. Dus dat zal best wel, nou ja, best wel een spannende reis zijn geweest. En dan zegt Ja'we: he, ik heb een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Nou, daar kom ik straks op terug. Ik vind dat een hele opmerkelijke opmerking eigenlijk. Hij gaat daar naartoe, hij komt bij Zafat... Hij komt bij de stad aan en hij ziet daar een vrouw. die dus hout aan het sprokkelen is. om dus eten te kunnen koken. En hij roept tot haar, hij heeft ze haar niet eens voorgesteld. Hij roept tot haar en hij zegt: Wil je een beetje water voor mij halen in de kruik? Nou, dat is prima. Nee, ze, dat doet ze. Dus ze gaat op pad. En dan roept hij haar na: van, Nou, is dat toch aan uh, het lopen ben? Neem ook een stukje brood voor mij mee. Nee, zo, zo heb ik zoiets in mijn hoofd. Van heel simpel eigenlijk, hè? van uh, nou ja, het water is gelukt. Misschien lukt het ook wel een stukje brood te krijgen. Ja, je bent de honden weg. En ik vind het verpand. Want ja, wij zei, ik heb een medevrouw geboden om u te onderhouden. Daar merk je niks van eigenlijk. Het is niet zo dat ze elkaar voorstellen: van ik ben Elia, oh, ik ben oh Elia. Nou ja, God, God heeft tegen mij gezet, ik voor je moet zorgen. Nee, niks ervan. Hij komt daar, hij ziet daar gewoon een vrouw aan sprokkelen. Houdt hij spreekt haar aan. Hij zegt, kun je misschien een beetje water van mij halen. Ja, natuurlijk. Doe ik wel even. Een soort overeenkomst vond ik eigenlijk met, uh, met Eliezer. Die dus zijn op pad gaat om zijn dus vrouw te zoeken. En dat hij zegt, joh, degene die ik vraag om water te halen, laat dat degene zijn. Zoiets heb ik dan van, dat vond ik wel een hele overeenkomst. Dan hij vraagt een beetje water. En zij had ook kunnen weigeren. Van, joh, maar ik wat aan je voeten of zo. Snap je? Want daar waren ook beekjes. Haal van mij water in deze kruik. Dus hij had een kruik bij hem. Ja, hij had, hij had zelf een kruid bij hem... dus hij had zelf ook water kunnen halen... ergens uit een beekje of zo. Nee, maar dat doet hij niet. Dus ik denk dat het een beetje te maken heeft met... hetzelfde als nou, een soort lakmoesproef. Als ik vraag naar haar ga water halen... en ze doet het, dan is dat degene... die God zeg maar, dus bestemd heeft... om mij verder te verzorgen. En dan zegt hij, roept hij dus van... nou, breng ook een stukje brood mee. En dan geeft ze een heel apart antwoord. Ze kent Jabe. Dat was overduidelijk. Ze woont in Sidon in een afgodisch land, maar ze kent Jabe. En ze zegt zo waar Yahweh uw God leeft. Dus ze heeft herkend dat hij een profeet is. Nee, dat was bij mij heel duidelijk. Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handje vol meel in de pot... en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Als ik thuis kom, ga ik het voor mij en mijn zoon klaarmaken. En daarna zullen we het opeten en sterven, want er is helemaal niets meer. Het is op. Het is het laatste wat we hebben. Maar Elia zegt tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe wat u zegt, maar maak eerst voor mij een kleine koe klaar En breng die bij me. En daarna pas voor u en uw zoon. Dus hij staat erop dat hij eerst zelf een koek krijgt. En dus kan eten en daarna mag ze voor haar en haar zoon wat klaarmaken. En dan krijg je dus de belofte. Want zo zegt Jaber de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken. In de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat Yahweh ja, regen op de aardbodem geven zal. Geweldig, hè? Ja, ik zit dan na te denken. Ik denk, ja, als er dan regen valt, dan is het nog niet gelijk. Is het graan? Is dat niet te vroeg? Dan weet ik dan niet of het dan direct zal stoppen... of dat het zal stoppen totdat het dus weer oogst zal zijn. Maar het is natuurlijk een geweldige boodschap. En zij gelooft het ook. Dat is natuurlijk zo mooi, hè? Ze gaat eerst een broodkoek bakken voor Elia. En dan moet ze maar hopen... Dat het waar is. Hè? Ze gaat dus eigenlijk wat nog het laatste over is van haar. En haar zoon geeft ze aan Elia. Maar God houdt zijn woord gestand. En ze worden verzorgd. En hij bleef daar vele dagen later. Het meel raakte niet op. De kruik ontbrak er niet aan olie. Overinkomstig het woord van Jawe. dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Hij is een God van zijn woord. En na verloop van heel veel tijd. Wordt u zo'n ernstig ziek en zo ziek dat hij overlijdt. En ze komt verhaal halen. En ze spreekt hem echt aan op dus zijn profeet zijn. Op het zijn als een man gods. En ze zegt, hoe heb ik het nu met u? Bent u echt naar mij toegekomen om mijn ongerechtigheid aan mij te openbaren? Om het te herinneren en zo mijn zoon te laten sterven? Wat is, ik ben toch goed geweest voor je? Waarom wordt goed met kwaad vergolden?" Ze is het er niet mee eens. En het raakt Elia. En hij zegt, geef me uw zoon. En hij nam, haar, hij nam haar mee naar boven, naar zijn overtrek waar hij sliep. Waar hij zelf woonde. Hij legde hem neer op zijn bed. En hij strekt zich uit en hij roept Yahweh aan. en zegt, Yahweh mijn God, heb je dan ook deze weduwe? Bij wie ik verkeerd verblijf zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt. Dus hij is er echt ook heel erg verdrietig over. Van, dat kan toch niet dit? Ze heeft alleen maar goed gedaan en dan wordt ze zo behandeld. En Java luistert. Hij vraagt, Java, mijn God, laat toch de ziel van dat kind in hem terugkeren. En dat is ook wat er gebeurt. Java luistert naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde terug. En het werd weer levend en hij gaf hem weer terug aan zijn moeder. Van hier heeft u weer uw zoon. En dan zie je eigenlijk wat er dus aan de hand is. Zij was aan het twijfelen geraakt. Dus hij geeft die zoon terug en zegt, zie uw zoon leeft. En dan zegt die vrouw tegen Elia, en hier ging het dus over. Nu weet ik dat u een man gods bent en dat het woord van Jaren in uw mond waarheid is. Dus blijkbaar was ze dus aan het twijfelen gebracht op een of andere manier. Ja, natuurlijk, er zit wel, wel olie in je kruik en er zit wel meel in je, in je pot. Maar het is nog niet gezegd dat hij echt een man gods is. Hè? Dat is nog niet gezegd. En nu is het overduidelijk. Nu is er geen twijfel meer mogelijk... En u zegt ze ook, ze spreekt het echt uit, ik weet nu zeker dat u een man gods bent. En dat het woord van Yahweh in uw mond waarheid is. Dus dat zag achter, denk ik. Dat is de reden dat haar zoon dus overlijdt en weer tot leven gewekt wordt. Lukas 4, vers 25, maar u zegt u naar waarheid. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was. Zodat er grote hongerstel kwam over heel het land. En dan geen van hen werd Elia gezonden. Maar wel naar Zafat, bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. En dat zegt dan Yeshua in de synagoge van Penum. En daar werden ze heel boos over. Zo, zo boos dat ze hem dus eigenlijk van de berg af wilden gooien. Want dat deed zeer. Dat deed zeer. Er waren heel veel weduwen tijdens die hongersnood. En niemand werd geholpen. Alleen de weduwe bij Zafat. Ja, waarom? Staat er niet bij... Maar wat wel duidelijk is, dat zij dus ook echt geloofde. Zij had dat dan op een gegeven moment in de twijfel raakt, maar ze geloofde wel. Het gebeurde heel veel dagen daarna, dat het woord van Java tot Elia kwam. In het derde jaar, ga, vertoon u aan Agab. Nou, dat was een hele moeilijke boodschap, want Agab was echt zijn grote vijand. En dat lees je ook later, dat als hij dus zeg maar, de hand zou kunnen leggen op Elia, was dat het laatste wat Elia zou meemaken. Want hij wilde hem echt een kopje kleiner maken. Want zegt Yahweh, ja, ik ga regen geven op de aardbodem. En hier zie je eigenlijk dat het niet zozeer is dat toch Elia dat regelt. Maar dat gelukkig dat toch Jawe dat regelt. Dat is uh, wel heel erg mooi. En Elia gaat op weg. En die komt aan in Samaria. En hij loopt Obadja tegen het lijf. En Obadja, die vreesde Jawe zeer. Obadja was de hofmeester. En hij had iets heel speciaals gedaan... Want toen de vrouw van Agab, Izebel, de profeten van Yahweh uitgeroeid had, toen had hij in het geheim honderd profeten verborgen, vijftig man per grot. Kun je je bijna niet voorstellen, dus honderd mensen te eten en te drinken geven. In het geheim, dus je moet met, met karren of zo, van, van hoe krijg je dat in een ja, in hongersnood? Ja, dus hoe die dat voor elkaar, ja ik vind het onvoorstelbaar. Dat is niet voor niks, honderd mensen, hè? dat zijn er veel hè. De, bedoel, ja, dat, dat is sowieso al een hele aanslag op je, op je portemonnee zou je zeggen maar ook nog eens een keer in de hongersnood en hij het lukt gewoon niemand heeft het in de gaten blijkbaar maar hij is wel heel erg op zijn hoede en dat zie je ook want hij was samen met Agap waar op zoek Agap had tegen hem gezegd van ga dan in naar alle waterbronnen, alle beken misschien zullen we gras vinden zodat we de paarden en de muildieren in leven kunnen houden en waar geen van de dieren hoeven af te maken. Dus er was al echt een grote nood. En zozeer dat ze dus echt zaten te twijfelen: van laten we ook alle dieren om het leven te brengen. om dus zelf te blijven overleven. En deze hadden het land verdeeld onder elkaar. en ze gaan dus daar doorheen om overal de plekken waar water is op te zoeken. om te kijken of ze daar dus genoeg kunnen vinden. waardoor dus die dieren in leven kunnen blijven. Heel apart hè, dat de koning. In zijn eentje op pad gaat. En dat is een hofmeester. Kun je je eigenlijk niet voorstellen. Hè? Van, dan denk je, joh, je hebt toch je mensen. Je hebt toch je, je hofhouding. Je, waarom ga je zelf? Staat er niet bij. Ik weet het niet. Wat gebeurt. En Obadja die is dan onderweg. En dan komt Elia tegen. Hij herkende hem. Wierp ze met zijn gezicht aan aarde. En zei. Bent u het meneer Elia? Nou ja. Elia was echt iemand die heel erg geëerd werd. Overduidelijk een profeet van Yahweh. En dat herkent Obadja dus ook. En er moet voor hem ook een troost zijn geweest dat hij hem tegemoet kwam. Dat hij, hem, ja, dat hij met hem kan praten. Maar hij was natuurlijk al drie jaar uit het zicht verdwenen. Maar met de boodschap die hij krijgt is hij niet blij. Want Elia zegt tegen Obadja. Ja nou, dat klopt, dat ben ik. Maar wil je alsjeblieft naar Agap gaan. En tegen Agap zeggen. Ik heb Elia gevonden. Nou hij raakt helemaal in de stress. En dat kun je je ook helemaal voorstellen. En dan zegt hij ook, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Dat je mij overgeeft in de hand van Agab om mij te doden. Want, zegt hij, zo waar javel heeft u God, er is geen volk of koninkrijk waarheen bode heeft gezonden. Om te vragen of jij daar verbleef. En iedereen heeft gezegd, nee, hij is niet bij ons, hij is niet bij ons. Hij zegt, en dat, dat liet hij daar niet bij. Nee, dat koninkrijk of dat volk moest dan ook zweren dat ze jou niet konden vinden. Dus hij heeft echt een hele zoektocht op touw gezet. In alle volken rondom. Om dus Elia te vinden. Niet te vinden. Nergens. Betekent dus ook dat dus heel die tocht die hij gelopen heeft van die bekrit naar Zafat. Dat eigenlijk niemand hem echt goed gezien heeft. Nee, niemand heeft gezegd. Hé, hey, wacht eens even. De koning is op zoek naar jou. Misschien was er wel een premie op zijn hoofd gezet. Wat jij wil. Niemand. En nu zegt u. Ga naar Agap. En zegt tegen hem, Elia is hier. Ja, wat zal Agaton denken? Oh, heb jij hem verborgen, joh? En dat vind ik zo mooi, hè? Dat hij zegt, ja, en stel dat ik zou gaan, zeg. Stel dat ik zou gaan. En dat ja, bij jou ineens weghaalt, hè? Dan sta ik daar, hè? Nou, en je kunt die angst ook wel indenken. Van ja, vanuit, je weet niet wat er gebeurt, hè? En hij zegt, heb ik die boodschap gebracht? En dan kunnen we jou niet vinden? Ja, dan, dan doodt hij mij, en me luisteren, ik heb jaren gediend vanaf mijn jeugd af aan, zegt hij. En dat niet alleen. Maar hebben ze niet verteld aan u wat ik gedaan heb. Ik heb honderd profeten heb gered. Die geef ik nog steeds eten. Brood en water, elke dag. Honderd man, hè? Heb je dat niet gehoord? Ja, dat heeft de leer gehoord. Dus blijkbaar was het wel bekend onder de gelovigen. Maar niet bij Agab. Apart, hè? Dan moet je zo denken aan het verzet in Nederland, weet je wel. Van dat als je allerlei dingen organiseert En dan hopen dat dus de vijand het niet te horen krijgt. En nu zegt hij zo simpel: van ja, hè? Elia is hier, ga aangap me halen. En dan doet Elia echt een hele stevige belofte. waar jaren van de leefmacht leeft, voor wie is aangezegd, ik sta, voor zeker vandaag zal ik mij aan aangap vertonen. Dus je hoeft niet bang te zijn, ik ga niet weg. Sterker nog, ik beloof je dat Java mij niet weg zal halen. Ik blijf hier staan, net zolang tot totdat aangap. ...hier is, zodat jij niet als leugenaar zal zijn. En op dat woord gaat Obadja naar Agab... ...en vertelt het hem, Agab doet niks... ...tegen Obadja. En Agab die gelooft het en die gaat mee naar Elia. En ja, zoals het normaal werkt, hè... ...het eerste wat Agab zegt is... ...jij bent degene die Israël in het ongeluk gestort heeft... ...met de hongersnood. Dat is jouw schuld. Jij hebt dat gedaan. Dus Elia het niet mee eens... Hij zegt, ik heb Israël niet in ongeluk gestort, maar jij en het huis van je vader. En waarom? Omdat je de geboden van Yahweh verlaten hebt. En dat heb je niet bij gelaten, maar je bent ook nog eens je eigen gaan buigen voor de Baals. De afgoden, afschuwelijk. Maar, zegt hij, stuur Bode, breng heel Israël bij elkaar, bij de karmel. En niet alleen heel Israël, maar ook wil ik dat er 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Ashera, die aan de tafel van Isabel eten, dat die ook verzameld worden bij de bergkamel. En niet zomaar, nou die bergkamel is hier zo, een beetje op, de, op het uiterlijke puntje daar ligt, de bergkamel. Heel die bergketen heet karamel, maar dit is dan de bergkaramel die dan hier op het puntje ligt. En daar worden ze dus verzameld. En dat doet aangebeluisterd, het is best wel opmerkelijk, hè? dat hij dus, hij verwijt, Elia, dat hij dus heel Israël in het oorlog gestort heeft. En dan geeft Elia weer een opdracht. En hij luistert gewoon. Hè? Ik vind dat zo verpant, hè? Dus dat hij niet zeg maar dus eigen acties neemt. Luisteren, en waarom zou ik naar jou luisteren? Nee, hij luistert gewoon. Hij doet gewoon wat Elia zegt. Hè? Hij roept iedereen met elkaar. De profeten worden erbij, erbij gehaald. Dan komt Elia naar voren. En die zegt dan. Hoe lang hinken jullie op twee gedachten? En dat roept hij dan tegen het volk. Als jaren God is. Volg hem, maar als Baal God is, volg hem dan. Het volk geeft geen antwoord, zwijgt, alsof ze niet durven kiezen. En misschien was het ook wel zo, dat ze zo verstrikt zaten in heel die afgoderijen dat ze eigenlijk niet meer wisten, van ja, wie is nou de echte God? Het was gewoon verdwenen. En toen ze tegen het volk alleen, ik ben overgebleven als profeet van Yahweh, Best wel frappant, hè? Van, hij heeft net van Obadja gehoord dat hij dus... 100 profeten in de grotten bewaard dat. Maar goed, het zit bij Elie heel sterk in zijn hoofd. Hij heeft alleen overgebleven. Maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Dat vond ik ook frappant. Want daarvoor zie je eigenlijk dat hij dus... het heeft over de 450 profeten van Baal... en de 400 profeten van Ashera. Dus dat zou volgens mij 850 moeten zijn. Maar toch heeft hij het alleen maar over Baal. Dus op de een of andere manier... Zat er dus toch een groot verschil in de Baal en de Achera. En was Baal, de Baal dus hoger. Dat het een grotere impact had. En als je die zou verslaan. Zou eigenlijk automatisch ook Ashera verdwijnen. Nou dan doet hij een voorstel. Laten we gewoon een offer brengen. Twee jonge stieren. En laten zij de ene kiezen. Dan kies ik de andere. Nou gewoon. Laten we een, een altar maken. Maar we leggen er geen vuur bij. Dus we maken het helemaal klaar. Als alles klaar is, mogen hun beginnen met 450 man laten ze dan hun God aanroepen. En daarna zal ik de naam van Jar aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, laat die dan God zijn. En dan roept het hele volk. Ja, daar zijn we het mee eens. He, dat is natuurlijk een spektakel, daar kun je voor je over zien. Je kunt zien wie de antwoord geeft, dus dan is het verschrikkelijk duidelijk. En dat is natuurlijk ook een gigantische uitdaging, denk ik. He. Dus het is, ja, het is bijna een soort van volks he. Feest zeg maar, ze staan er allemaal en er wordt iets opgevoerd en het volk is daarmee eens. Eerst zeggen ze helemaal niks, hè, als ze moeten kiezen. Maar nu, als ze dus een spektakel kunnen zien, ze, ja nee dan uh, zijn we het nooit eens. Heel goed plan. En dat gebeurt dus, hè. En niet zomaar, maar ze mogen dus eerst die jongen stier kiezen. Die maken ze klaar. En dan gaan ze de naam van Baal aanroepen. En dat doen ze van de morgen tot de middag. Globaal antwoordt ons, er gebeurt helemaal niks. Geen stem, niks. En ze springen tegen het altaar op. En dan gaat er iets gebeuren wat ja, zo geweldig krachtig is. En Lia die gaat hen uitdagen en echt belachelijk maken. Hij zei: je moet het harder roepen, joh. Het is nou middag, hè? Nou ja, misschien wel siesta, joh. In, in gedachten heeft hij zich afgezonderd. Misschien is hij op reis. Het is gewoon de zot van woorden. Misschien slaapt u wel, moet u wakker worden. En ze, ze gaan er nog in mee ook. Hè? Dat vind ik dan helemaal frappant. Maar die gasten die gaan dus helemaal erin mee. En ze beginnen echt keihard te roepen. En dan afschuwelijk te gaan ze zichzelf dus helemaal verminken. Met zwaarden en speren. In hun lichaam snijden. Waarvan ook geschreven staat. door Weerjaren dat dat niet mag. Maar ze doen het wel. En ze hopen dus dat ze hebben, Omdat ze dus bloed verspillen. Dat baal dan genadig zal zijn of zo, of zal luisteren. Er gebeurt helemaal niks. Ze raken zelfs in geestvervoering tot aan het avondoffer. De tijd van het avondoffer breekt aan. En nog steeds is er helemaal niets gebeurd. En op dat moment zegt Elia, en nu is het genoeg. Nu is het genoeg, ze hebben heel de dag de tijd gehad. Nou is mijn beurt. Het heel volk komt naar voren. En hij herstelt het altaar van Yahweh. Dus er stond al een altaar van Yahweh bij de karmel. En dan twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de twaalf stammen. En het is heel mooi dat erbij staat, he, tot wie het woord van Ja was gekomen, Israël zal uw naam zijn. Met het herstellen van die stenen doet hij ook een beroep eigenlijk, terwijl ze het zien aan de stammen van Israël, om het luisteren. Dit is de nagedachtenis van Jaweh. Nee, dat was al gezegd tegen jullie. Hij bouwt met die stenen het altaar en maakt er een grote gul omheen. Nou, ik heb zitten zoeken, de omgangen van twee maten zaad. Maar ja, niet echt kunnen vinden. Het enige van, het zou kunnen zijn dat het zeg maar dus de afstand is van een rijtje die je maakt. Nou, bij mijn vader was het altijd, als je in de tuin moesten, 30 centimeter moesten een rijtje dus zitten. Dus of dat bedoeld wordt, hè, dus de 60 centimeter. Ik weet het niet, maar zou, stel ik me voor. Twee maatjes zaad. Dus dat je, dat het twee rijen. Maar goed, ik weet niet of het zo is. Hij schikt het hout. Slacht de stier. Legt hem een stuk op het altaar. En dan zegt hij tegen het volk. van Willen jullie alsjeblieft vier kraken met water vullen. En over het hele altaar met een brandoffer gooien. Wat doen ze? Dat doen ze een tweede keer. En doen ze ook nog een, keer een derde keer. En dan is het zo ontzettend nat. Dat het water gewoon in die gul stroomt. En heel die gul met water gevuld wordt. Dus het is overduidelijk. Ja, dat krijg je niet meer aan. Dat ga je niet met een... Uh, Nee, dat krijg je gewoon niet meer aan. Dat is natuurlijk altijd al een probleem hè, om zo'n goed vuurtje te maken. Dat hier kun je gewoon vergeten. Dus ik denk dat de mensen ook verbaasd hebben. gaan kijken van is hij nou toch maar bezig, man? Hij wil dat dat in brand gestoken wordt en hij gaat het helemaal nat maken. Dat is toch ja, zo tegen natuurlijk. Maar ik denk ook dat die priesters van Waal. die hebben zich verzet te verkneukelen. van ah, die is echt helemaal. die spoort niet, jongen, die spoort niet. Het lukte bij ons al niet. Maar voor hem was helemaal onmogelijk geworden. Het was, gewoon, het, menselijke, het was gewoon niet meer mogelijk. En dan, ja, dan krijg je rillingen van, gewoon, van... En dan gaat hij naar voren en dan staat hij daar en dan roept... Ja, wij, God van Abraham, Isaac en Israël. Laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Dus hij had opdracht gekregen om dit te doen. En dan komt het antwoord... Antwoord mij, Yahweh. Antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Yahweh, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Dat was nog niet gebeurd, hè? Dat moest nog gebeuren, maar voor hem is het gewoon werkelijkheid. Alsof het al allemaal achter de rug is. En dat is dus het werk van de profeten. Die dus echt dingen uitspreekt van, luister, dit is, en dit zal gebeuren. En die erover spreekt, alsof het al gebeurd is. En toen viel er vuur van Yahweh neer. Deerde het brandoffer. Het hout, de stenen, het stof en zelfs het water in de gul. Dus de, die hele plek is gewoon weg. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik denk ook, ja, als je dat meegemaakt zou hebben... Ja, het enige wat je kan doen is op de knieën. Dat is echt op de knieën. Dat is zo groot. Dat is zo van ja, zelfs het water weg. Hè? Gewoon weg. Nee, dat is zo ontzagwekkend geweest. Er was ook geen twijfel meer. Dat gebeurt ook, hè. Ze We werpen ze met z'n allen op hun gezichten de aarde... En ze roepen, Jabe is God, we is God. Het was, er was geen twijfel meer mogelijk. Dus iedereen die dat meegemaakt heeft, die heeft er nog jaren over gesproken. Ja, daar getuig je van. Dat is zo iets indrukwekkends geweest. Dat laat je niet meer los. Het was zo duidelijk. En dan zegt Elia: grijp de profeten van Baal. En laat niemand van hen ontkomen. En ze grepen hen. En Elia die voerde hen af naar de bekhizom. Die staat vlakbij. En slachtte hen daar. Nou, die beek Kizon, nog even laten zien, dat is dan dat beekje wat hier zo, die stroomde dus vlak naast die bergketen Karmel. Maar dat is ook dat is niet zo ver van de zee vandaan. Dus dan probeer je je voor te stellen, ja, het zijn 850 mensen die afgeslacht worden bij die beek. Dus heel, heel die beek, die moet gewoon één rode stroom zijn geweest naar de zee, afgrijzelijk. Dus je dan denk je van, ja, dan moet, dan moet echt iets verschrikkelijks zijn geweest. Daarna zei Elia tegen Aagab, ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van de overvloedige regen. Het was stralend weer, hè? geen wolkje aan de lucht, heet, geen douw te bekennen, geen regen te bekennen, helemaal niks. Maar hij zegt, joh, maak dat je wegkomt, want er komt niet zomaar regen, maar er komt echt een stortvloed komt eraan. Aagab ging eten en drinken, Elia die klimt naar de top van de berg. En buigt zich voorover. En hij bidt tot God. En dan zegt hij tegen zijn knecht. Van, Klim nog eens iets naar boven. En kijk eens uit over de zee. Kijk eens of je al ziet of de wolken aankomen. En niks. Zeven keer. Zeven keer wordt hij dus gestuurd. En bij de zevende keer. Dan zegt die knecht. Die zegt. Ja ik zag nou een kleine wolk. Dat is de hand van de man. Dus dat is maar een heel klein wolkje. Ergens op de zee. En dan zegt Elia, en nu moeten we maken dat we wegkomen. Want nu komt er wel zo verschrikkelijk. Ik vind het zo verpant, hè. Dus dat is een klein wolkje die je dan op grote afstand ziet, hè. Uit de zee komen. En Elia, die ziet dus geen klein wolkje, maar die ziet echt zeg maar, die grote stortvoet die dan komt. En die zegt, die zegt ook tegen Agap, Ga op pad, daal af en laat de regen u niet ophouden. En hij doet het. Vind ik zo verpant dat Agap iedere keer weer luistert. Naar wat Elia zegt. Dus of hij nou toch zeg maar, dus helemaal in de man was van Izebel en daar niet wilde luisteren. Want hij, hij, hij luisterde iedere keer. Dus als hij de opdracht krijgt van Elia, valt me op, dan doet hij dat gewoon. Nou, dat is dus heel erg snel gegaan. Hè? De hemel werd zwart van wolken en wind. En er kwam een hevige regen. En Agab die reed weg en die ging naar Jezreel. En daar toch nog een, een flink stukje. En de hand van Java was op Elia en hij goorde zijn middel en snelde voor Agap uit. En Agap had paard en wagen. Dan moet je toch even kunnen rennen, hè? Dat is, is oh ook verhoogkul. De hand van Java was op Elia en hij rent voor Agap uit, tot waar men bij Yisrael komt. En ik heb dat even uit te rekenen. Dat is zeker 35 kilometer, als het niet meer is. Het is bergachtig gebied, hè? Dus het is dus echt zo daar... Alhoewel, dit is dan de Vallei, dus ze zullen waarschijnlijk door die Vallei gereisd zijn, denk ik. Maar dan toch, hè. 35 kilometer, hè. Gaat het maar staan? Ja, dat is echt een hele geweldige geschiedenis. Amen.